Liederen van een reizend gezel, een hoorspel in vier delen door Karl Lans over de onwaarschijnlijke en toch zo ware geschiedenis van een onhandelbare Scheveningse jongen die operazanger wilde worden. Vanavond hoort u het derde deel, nu of nooit. I'm not do this. I'm to be able to do Mijn vader en ik, wij willen er ergens met je over praten. Wat doen jullie ineens plechtig? Ja, het, uh, het is over Hans. Is er wat met Hans? Ja, jullie zijn al twee jaar verloofd. Hij heeft wel geprobeerd een ander vak te leren, maar ja. Hij ducht alleen voor de muziek. En dan moet u nog carrière maken. Ik ben al bijna 31, Chris. Zo komen jullie nooit aan een trouwdag. Hij doet toch alles wat maar mogelijk is. Verleden zomer, 34 maal, 34, naar Kortrijk gelift. Doordat hij dat engagement bij het operettekoor kreeg. Heus, Chris. Hans is een, een beste jongen. Ja, ik kon het ook niet helpen dat dat operettegezelschap van je ging. En dan wordt het alweer zomer. Alle engagementen voor het volgende seizoen zijn al afgesloten. maar, vader, moet je nou Nee, nee, nee, het gaat er niet om of jullie van elkaar houden. Maar is er voor jullie een toekomst? Weet hoe hij studeert. We werken geregeld samen. En dan, weet u wat voor dagen hij maakt? Smorgens om half acht zat hij bij boermist Bowling ramen te lappen. Dan de hele dag bestellingen rondbrengen. En s'avonds met Victor van dan op de Nederlandse soldaten. Voor dat tientje komt hij diep in de nacht thuis. En smorgens om half acht weer ramen lappen bij Bolink. Iemand die zo zover die moet slagen. Plotseling komt de kans. Plotseling kan hij beroemd zijn. Beroemd? Ineens? Kind zegt toch, zet dat toch uit je hoofd. Hans heeft nog een lange weg te gaan. Een erg lange. Zeg hij nou maar ineens dat, dat hij een gewone jongen is. Dat zit hij dwars. Hij is zo gewoon dat de beste hem hebben gegeven. Besthoven, Morgens van Verlingen. Cornelis het harten en Karel Goldberg hebben hem aanbevolen. Hij was zelfs in de operaklas van Arthur Finkelström. Maar hij is maar een gewone jongen. Ach, heus, lieve kind. Dat bedoelt je, vader. Nou, wat dan? Nou, alleen dit. Hoe een goede jongen hij ook is, de concertzalen blijven voor hem gesloten. Omdat ze daar, in plaats van met hun hart te luisteren, alleen maar zitten te ontleden en, en te wegen. Ja, daar gaat het nu allemaal niet om, Chris. In jouw tijd gaat voorbij. Ik verdien toch ook. Je weet, daar wil ik niet van horen. Maar hij is gelukkig een jongen van karakter. Dan wachten we. Al was het tien jaar. Hans is al jonger dan jij. En... Maar, hij is een knappe jongen. En de meisjes lopen hem achter maar. Hij houdt van mij. Natuurlijk. Hij heeft je nodig. voor het studeren van... Dat is gemeen, moeder, zoiets. Ik zeg het ook helemaal verkeerd. Ik bedoel. Als hij nog later alleen maar trouwt als een. als een Hij houdt van me en hij werkt zich dood. Hij doet alles voor jullie. Hij verdraagt de ergste teleurstellingen. En, en hij brengt ook nog elke zaterdag bloemen voor ons mee. Oh, jullie zijn gemeen en vals om zoiets te zeggen. Maar Chris. Christine. Laat me, laat me geblieft. Ja. Wat nou? Ja. Je kunt eens dus met. met Hans praten. Goedenavond, moeder. Vader? Ja. Zo, hier zijn de zaterdagavondse bloemetjes weer, moeder. Dank je. Zeg, overigens, uh, de winkeldeur was beneden nog niet dicht. Oh, die. van uh... zeer duur, hè? <laughs> ja, ik zal hem graag uh, gaan Ja. <laughs> Wat kijken jullie even? Is dat wel? En, eh... Uh, Waar is Chris? Naar de kamer. Ga eens even zitten, jongen. Uh, wat is het? Tja. Het is moeilijk. Maar moeder en ik, wij... maken ons al zo lang zorgen om jullie. Om ons? Ja. Ik had je zo graag als schoonzoon gehad, maar... het schijnt niet te mogen. Ja. De zaak hier is niks voor jou. Goed, maar ja, we moet het dan verder. Nou, je wil uit België terug. Bent. Ja, dit is te lang, hè? Weet je het? Het kan nog wel jaren duren. Ik kom nergens op die manier. Maar dan ligt hier alleen maar aan Nederland, hoor. Dat nou, gelooft u niet, hè? Ik zal u wel vertellen, dat ik zelf... Ja, ja, ja, jijzelf, ja. ja, ja. Jij zelf, ja. Mm. Je doet je best, zeker. Maar ligt het dus allemaal aan anderen? Ja, maar ik doe toch wat het Ik doe... Maar carrière handsteun behalve op wat iemand doet... Ook oh, op wat hij ik. Oh ja, wat heb ik nou van al, al die algemeenheden? Vannacht nog, in de bus, ik me stikt toch een hele tijd zitten uitleggen... ...hoe ik over dat soort wijsheid denk. En je moet me vooral niet verkeerd begrijpen, hè, maar ik vind dat... Ja, ho, oh, oh, ho, uh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. nou dan ga je weer over jezelf beginnen, Hans. Jij kunt niet luisteren. Ah, oh, wat helpt me dan als u daar maar omheen blijft draaien? Oh, ik zou het je in vijf woorden kunnen zeggen. Dan laat ik met één ding beginnen. Jij kunt niet luisteren. Hm. Je bent altijd zelf. Aan ...maar interessante dingen vertelt. Ja, maar stel je ook belang in die dingen die anderen zouden kunnen vertellen. In hun persoon. Oh, maar dat doe ik toch? Wat ik altijd zeg, dat ja, is... Ja, luister nou eens even. Een zanger is alleen groot als er een wereld van gedachten, emoties en begrip... ...aan zijn kunst ten grondslag ligt. Als hij, als hij rijp is. <lacht> ja. Maar daarvoor moet hij eerst de wereld ontvangen. De mensen om zich heen leren begrijpen met hun meeleven en meeleiden. Dat kan hij niet zolang hij alleen van zichzelf is, mm -hmm. Ik zei al, het gebrek dat jou aankleeft, van... En waar veel zangers op standen. Dat kan ik in vijf woorden omschrijven. Jouw wereld bestaat alleen maar uit je eigen ik, mm -hmm. je ego. Ja. Jij hebt geen belangstelling in de mensheid, nee, alleen in jezelf. Eerst zal jij dat ego moeten uitsnijden. Zo? Ja. Dus mijn wereld is helemaal ego. Maar nou, jullie zouden dat allemaal graag vergeten. Als ik bijvoorbeeld een rol kreeg aan Don Giovanni. Of in Matthäus. Of in een recital. En... Aan het oratorium. Zul je nooit toekomen. En je liederen. Uh, mijn liederen zijn goed. Maar het zijn jouw liederen niet, Anne. Oh, allemaal maar. erom. Wat heb ik er eigenlijk allemaal mee nodig? Ja, maar één ding heb je als kunstenaar tenslotte altijd nodig: vrienden. Vijanden, die kan je vanzelf. Maar vrienden, moet je verwerven. <laughs> ja. Maar iemand die altijd met zichzelf bezig is. Ja, hier het bedoelt u, hè. Mezelf verlagen, omdat u Christine getrouwd wil zien. Zeg, ben je nog helemaal... Nee, maar voor ik het woord ga ik hier vandaan. Maar één ding zeg ik u. Zelf zal ik mijn carrière maken. Zonder dat, dat allemaal. En hier kan dat niet. Goed. Dan ga ik naartoe wel welkom. Naar Duitsland. En nee, of niet... Vriendjes of niet, ik kom terug met een engagement of ik kom nooit meer terug. Groet aan uw vrouw terug, en aan uw dochter. Ja, luisteraars, zo had ik het dus bij mijn dochter verbruikt en bij Hans Loomman. Of het nou precies mijn Hans Loomman was, ja, dat mag ik het midden laten. Er zijn immers zoveel Hans Loommannen. ...in de zangkunst. Het ging in dit spel immers om veel meer zangers... ...dan die ene, die zijn carrière hier als voorbeeld dient. Om velen. En ergens, hopen we... ...kruist wel iemand hun pad moedig genoeg... ...hun een dergelijk mes in de borst te steken. Alleen, zelf zal elke Hans Lohman vroeg of laat... ...zijn ego moeten uitsnijden. Ja, de ene doet het vroeg. De andere laat. Of nooit. Mag ik even de plaat weer wijzen? Nou, ah, muntje. Dan heb je ook de tijd, pratje. Dank okay. u. Er uh, zijn nog platen bij in het daarvoor heb ik geen geld hoor. Dank u. Nee, ik slaap hier wel zo'n beetje. Is that romantisch? Is that idiot? Ja, tot je hetzelfde onder wind en woont. Am I geest een messer? I in mijn roost? Oh <Spanish> nee, oh nee, dat zijn zo Oh de droog, Zo heb ik het nog nooit kunnen zingen. Omdat je het nog nooit had doorleefd. Nu heb je een simpel klein stukje van de wereld ontvangen. Maar tot welke prijs? Het kan veel eenvoudiger. Wat moet ik dan doen? Dat ego Hans Snijt het uit zelf. is is Dat dient ze, die, ja. <laughs> Kom, weer. Zo. Ja, zegt? Ja, ja. Ja, ja. ja zet die koffer hier, manier. Oh. Ja. We hebben op je gerekend. Op mij? Gerekend? Ja, ja, met eten. Nee, da, na, daar. naar binnen. Hm? Ja, het is wat geriefelijker als destijds in Mühlenbach. Ja. Dat zie je. Op mij gerekend? Hmm. Wie wist u dan dat ik kom? Na, natuurlijk, mijn zoon. Je ja. heeft daar een, een television? Ja. Van wie? Van iemand die wel kon raden dat je naar mij zou gaan. Iemand die je niet in de steek zou laten. Zij niet. Zij heeft u. Christine hmm. heeft Ja, mijn jongen. Oh. Nou, ga je eerst maar wat verfrissen? Ja. Ik verwacht beter elk ogenblik. Oh. Dan kunnen we eten. Ja. En daarna ga je slapen. Uitrusten, Ja. En morgen, morgen is een belangrijke dag. Kom nou, Christine. Je spreekt al dagen niet met tegen ons. Dat had je toch niet als een kind. U hebt hem weggejaagd. Moeder heeft er niets tegen gedaan. Als de kachel ondanks alles niet wil trekken... dan gooit men nog petroleum op. Precies dat heb ik gedaan. En de boeren zijn uit elkaar geploft. Misschien wel in de goede richting. Vertrouw mijn kind. Ik heb heerlijk ontbeten, professor. Aha. Ik voel me weer fit. Hey, en de zon schijnt. Ja. Ja? Want toch schaam ik me. Hm, waarom? Doen? Ik heb me beloften niet kunnen houden van destijds. Ja, ik kom met lege handen. Och, de handen van een zanger vol of leeg, die komen daar niet zo op aan, niet. Oh. En een termijn hadden wij niet afgesproken? Nee. nee. Nee, nee. Je stem? Je stem? Die gaan we jetzt horen. Ah, ja. Nou, eerst mijn oefening Op maar. Het nu is het op E. Oh, de stem zit goed. En nu nog even wat je ermee kunt doen. He? Wat zal het zijn in een liedje, in Aria? Uh, wat denkt u van die Aria uit uh, Don Carlos? Ah, oh, koning Philippe. Ja, dat is jamai maar mooi. Ja, ja dat dus is goed. Ja. ja, even zoeken. Ik, eh, uh, ben gewoon zenuwachtig. Ja, geen wonder. In de handen ligt het geen men heeft, in de stem veel meer wat men is. Ah, daar heb ik mijn partij voor. Dan stel ik voor te beginnen. We zien daar, na Naar de vermaakte Andante Mottsloop. Zenuwachtig, Hans. En terecht. Bechthoven is je oude zangvader. En je enige vriend. Een machtige vriend. Met connecties. Doe je best. Het gaat om je toekomst. Om Christine. Oh, la, la, la. Vergeet je in te zetten. Schade. Nou, nogmaals. Concentreer je. Ja, Ooh. Integendeel, mijn jongen. Je moet aan woensdag om twaalf uur zijn. En het is nu al maandag. Wie? Waar moet ik zijn? Herinner jij je, Han? Vijf jaar geleden. Het vertrouwen dat ik in je had. Ja. En waarom ik dat had. Dan kon je weten wat ik zou gaan doen. Zelfs voordat ik je vorderingen had gehoord. Je hm? uh, hebt uh, voor mij een engagement gezocht. Hm? Gevonden? In die korte tijd? ja. Al heb ik daar wel oh. voor dragen moeten? Ja, het was hoog tijd. Je moet nu partij gaan opdoen, voorlopig in een paar jaar. In Münster vond ik nog een plaats open bij de stettische bühnen. Oh. Het Operakor. Woensdag 12 uur moet je voorzingen bij de intendant. Intendanten zijn stipt en onverbiddelijk. Ah, ja. Dus haast je, ja, mijn jongen? Ja, ja. Woensdag 12 uur. Woensdag? Maar waarom haast? Het is toch hier in München? Hier in München? Nee, Hans, ik zei Münster. Münster? Je hebt 750 kilometer voor de boek. Heb je reisgeld? Nee. Uh, um, ik. Uh, wat vroeg u? Oh, oh reisgeld? Oh, natuurlijk. Ik dacht aan die kans. Ja, ik weet werkelijk niet hoe ik u moet bedanken voor al het goede dat u. Ja, ja Het goede moet oh, niet worden is... het wordt beloond. Hmm? Het moet worden voortgepland, niet? Hoe u dat, professor? Dat verklaart zichzelf wel, Hans. Als men maar om zich heen ziet, acht slaat op anderen. Stel je open voor de medemens. Ja, je zegt... Ik ken nog iemand die zoiets zei. Ja, jij bent voor het begrip daarvan nog niet wijf, dat is het. In de volle strijd om jezelf is geen plaats voor de strijd met jezelf. Nee? Dat komt allemaal nog wel. Ja. Nou, Weet ja. je heel zeker dat je geen reisgeld nodig hebt? Ja, ja, ja. ja nou, nou, dan mijn jongen haastje. Zet je bühne, Münster, woensdag, 12 uur. Ja. Eerst een lift krijgen. Ik sta hier al vier uur. Het is laatst half twee. Zo kom ik er nooit, hè. Ach, jongeman. Het is toch verstandig. Ze nemen bijna niemand mee. En Zeker geen jongeman als u. Huh? Waarom niet? Angst. Voor beroving, denk oh. ik. Hoe gaat hij met de trein? Naar Münster? de heb 65 mark en ik heb er 16. Oh, er zijn nog kantoren die geld lenen. Oh. Hoe beet u het daar? Dag meneer, ik wou wat reisgeld lenen. Pieter? Ah, ik vertrek toch in met leningen? Kwise. Nou, woensdag moet ik in Münster zijn om voor te zingen. Ik ben operazanger, ziet u? Uh, ja. Ik ben Caruso. Toch moet ik er komen. Hé, hey, kijk. Misschien zou ik het dan de pastoel kunnen vragen. Maar dan moet ik nog dus Drie uur. Tja, dat u niet van mijn parochie bent. U hebt in zover gelijk dat dat misschien voor onze lieve heer geen verschil zou maken. Maar wel voor de schriftelijke verantwoording van de pastorie. <hast> Straks komt u nog schriftelijk in de hemel. <hast> nou ja. <hast> maar, maar wacht u nou toch eens even, jongeman. Hm? Wacht. Hier. Hebt u zevenhalve maak uit mijn eigen zak. Nou, dank u wel, meneer. Zien zouden nou alleen maar schriftelijk in de hemel willen zitten. <hast> Ja, maar luister je toch, her Lohman. Ik zei immers, hier kunt u niet terecht. Aandringen heeft geen zin, want u hebt geen borg. Ik moet er komen. Ik moet het halen. Anders verlies ik alles. Alles wat ik gehoopt heb. Wie volgt? Als het liefst, het voor jullie. Dank u. Dan kunnen we direct in orde maken. Ja Oh, maar ik zie u hebt geen vast adres hier in Duitsland Oh, maar uh, ik kan een engagement krijgen in Münster Maar ik moet de woensdag al zijn en het is uh, 65 markt met het wijn Ja, zonder vaste bron van inkomsten en zonder vaste verblijfplaats Onze richtlijnen sluiten het verstrekken van voorschot in zo'n geval uit Oh, juist yes. Waarom hm. beleent u niet wat? Ja, dat zou kunnen doen Oh, dit halloosje, nog oh. acht Nee, nee, nee, nee, zeven. ik zal me nog benieuwen. Hm. rent half een halve mark. alsjeblieft. Ja. Zes en een mark <laughs> Wat heb ik daarom? Ja, dat is uw zaak. U wilt dat halloosje belenen. Ja, goed. Dank u. U bent toch Hollander? Ja. Als u moeilijkheden ziet, dan is dat toch het consulaat. Maar denkt u wel aan de sluitingstijd? Oh ja, natuurlijk. Nou, dank u zeer. Meneer, mag ik nog even kijken hoe laat het is? Lieve, help. Nou. Eigenlijk zijn we al gesloten, meneer... Um... Lohman. Loman. Hans Lohman. Ik kom uit Scheveningen. Ik ben hier zogezegd gestrand, hè? U bedoelt dat u geen middelen van bestaan meer hebt? Nee. En geen geld voor de reis? Nee, nee, nee, precies. Uh, is er ook een mogelijkheid meer? Onder zekere voorwaarden natuurlijk oh, wel, zeker. Gelukkig. We kunnen u de kosten voor de terugreis van Rijksweeg eventueel oh, voorschieten. Ja, ja maar ik, uh, ik moet niet terug. Ik moet naar Münster, meneer. Naar Münster, hè? Om voor te zingen woensdag. Uh, voor een engagement. Ik, ik, ik ben ten einde raad. Oh. U wilt naar een andere plaats in Duitsland? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat spijt me. Dan verkeert u volgens de richtlijnen niet in nood? Oh nee, natuurlijk niet, nee. nee in Holland. Nee, daar verkeerde ik in nood. Daar kon ik nergens wat krijgen. Als ik daar was gebleven... ...dan stond ik pas op het podium... ...als ik zo oud was als opa Strom. Ja. Zie u? Ik, oh ja, ik, ik zie wel. U zit stiekem op uw horloge te kijken. Nou oh ja, nou ja, gaat u maar naar huis. Een sloffen, naar uw krantje, naar uw biertje. Ik, ik weet me geen raad. Ik weet me geen raad meer. Ik zei u immers al, het spijt me werkelijk. Waarom probeert u niet te liften? Dan komt u wel. Ach, ja, maar niet woensdag. Vanmorgen heb ik vier uur aan de autobahn gestaan, vier volle uren. En die klok, die draait maar, die draait maar. Ik kom wel in Münster, maar dan is het te laat. hè. En, en spijt u, hè? Oh, wat spijt u dat? En in werkelijkheid sta je alleen maar te wachten tot je weer kwijt bent. Oh, jullie ambtenaren, jullie maken me misselijk. Dat kan ik toch niet teruggaan? Nee, nee dat doe ik niet. 7,5 Mark plus 6,5 plus dat wat ik nog over heb. Dat is, dat is 30 Mark. Dat is 65. 65 Mark. Tjonge jonge. Kom Moet daar uit. Hè. Moet eruit. U staat nog hier? Oh. Dat, dat, dat zal u toch wat een zorg zijn? Misschien. Achter mijn bureau daar ben ik gebonden aan de voorschriften. Maar eh, niet hier. Als u wist. Huh? Wat? Huh? Twintig mark? Van, oh, van uzelf? Hoe anders? Zit u? Soms kan iets ons werkelijk spijt. Huh? Veel geluk voor uw toekomst, meneer Loman. En, eh, uh, dank u wel. Denkt u niet altijd slecht over ambtenaren? Nee, nee, nee. Dag nee. Nou, is hij dan eigenlijk los? Hier hebben we er weer een, chef. Deze je gaat tot water, heikel, en er was stiekem doorrijden. Dan eens hier nog jonge jongeman. Dat was een duur eisje. maar. Zo wordt de verblijfplaats. Naar Münster. Zonder geld, zonder eten, en dan zorgen te zingen. het zingen. Wacht, wachtmeister, ik wist dat ik op dit kaartje niet verder kon. Ik viel eenvoudig in slaap. Ik was immers sowieso bij u gekomen. Sowieso? Bij mij? Ja wacht, wachtmeister, om in de cel te overnachten. Geld voor het hotel heb ik niet. En morgen om twaalf uur moet ik in Münster zijn. De rest moet ik zien te liften. Jij moet, jij wou, jij gaat. Joachim, Joachim hoor die dat? Hij wou hier bij ons komen overnachten en de brutaliteit. Nou, dat kan gebeuren. Ja, je mag zelfs een paar dagen logeren tot we je verzintels hebben gecontroleerd. Aber heer Wachtmeister, ik heb... Ja, uh... straks, jobba, straks, maar geen straks. Maar ik ben zanger. zijn? En waar is dan je diploma? Diploma? Huh? Ja, <laughs> diploma? Je papier. Je bewijs, kinko. Aber heer Wachtmeister. Eerst die papieren. Een zanger heeft geen stem op papier. Ah, wacht. Lo. Hoe jawel. Je wilt er niet. Als je hier. Ja. La. Oh. Ja. Jan. Ik kan er niet tegen. Jongens ga Hij gaat de cel in. Breng hem weg. Breng hem weg. Twee dagen op apperbrood. Maar wacht meester. Dat... Door <gereAP> dan eens je. Basta. Ze in de cel. Want dat klinkt het toch veel beter. Trouwens. Ik moet mijn oefeningen nog doen. Die zijn er vandaag helemaal weer geschoten. Grote genade. Nee. Joachim, wacht. Joachim, Joachim. Niet de cellen. Niet. Hij moet hier vandaag. Hij, hij moet hier vandaag, dacht ik. Volg hem Hier. Hier, hier. Hier. Bewijs. Verdachtig, Sibyl. Hm? Hmm. Ja, ja aber. Ja, aber, wat, aber. Had je nou wat, Joachim? Hm? Hm? Ja, wachtmeister. Het, het is een... Wat? Het is niet... Een... Ja. Wat? Tussen, tussen, Ja, dit is waar. De wies, heer Hier, Ja, De oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. bunker aan de rand ho, de stad. Daar kun je mooi zingen. Daar zijn ze muzikaal! Oh, me Meent u dat nou? Of zit er wat anders achter? Ik weet het! Werkelijk waar, meneer Lohman. Maar ga nou. Voor ik me nog eens bedenk. Rik uit! Nou, goeienacht, de... samen. Goed, het zat werkelijk in zijn koffer, heer Maar hij kan het onmogelijk weten! <laughs> Ik ga er nou alleen mee stoppen. Hey, die stopt. Misschien gaat hij naar Münster. Waar moet hij naartoe? Naar Münster. Oh, daar ga ik niet naartoe. Ik moet maar tot Halten. Oh, maar tot Halten. Maar uh, mag ik dan toch misschien een stuk meerijden? als met de koffie maar Hè, fijn. Nou, ja. Wie bent u? Waar ja. komt u vandaan? Nou, ik ben Hollander. Ik kom van München. Wat moet u dan helemaal in Münster? Dat moet voorzingen bij de opera. Oh, een mooie zanger die gaat liften. <laughs> Mijn ja, geld is op. Had u dan geslapen vannacht? In waar, Ja, in zo'n zo soort bunker. Ja, Dit zien? Ja, ja. Ze zitten de spieren te drinken, ze landlopen, ze geboefte. Oh, oh Dat hoort u toch niet ertussen. Nee, Maar gisteravond kwam ik uit de trein en zei daar kon ik niet komen. Oh. En uh, toen de politie, die verwees me naar, een, naar die bunker, daar was toen een bewaarder. en uh, die bracht me in het hartstikke donker naar cel 6. Oh. Oh. Nou, en ik balanceerde op een soort vlonders en daar stond allemaal water onder. En toen bent u geslapen? Nee, nee, nee, nee. Ik heb eerst mijn pyjama uit mijn koffer gehaald en netjes mijn tanden gepoetst, he. ze hoort dat toch? En uh, niet misgestapt. Voor het water, hè. He. En spordig eens. Om zes uur werd ik wakker, hè? Die had die bewaker te moeten zien. Hij trok een gek gezicht toen hij me dan zag met die pyjama aan. Ja. Nou, en met mijn scheerspiegel en een scheerkwast. En toen zag hij mijn broek aan een vouwen Aan een Ja, en toen viel hij nog bij haar in paas. Pas op, pas op me wel, het tegen liggen. Pas op, pas op het was op het kantje. Nou, zeg. Ik, ik heb, heb nog een jaar zo lachen. In pyjama met een schrik was. In vredesnaam. Wauw, maar toch geen ongeluk. Meer. Voor twaalf moet ik in Munster zijn. Oh, en het is al half uur Ja, daar is het Ja, oh. maar, maar u moet nog 60 kilometer. Oh, nou ja. 12. Nou, zeven voor elf gaat niet. Uit. Ja, maar daar heb ik toch niks aan. Maar in ieder geval mevrouw, hartelijk bedankt nee. voor de lift. Ja, wacht, wacht, wacht dat toch eens even. Hoe moet ik dat die trein zonder geld? Hier, hier. Wat? Alsjeblieft. U geeft mij vijf en een halve markt. Zomaar. Oh, sinds ik de zaak alleen moet rijden, valt er van mij niet veel meer te lachen. Oh, dank u Maar nu heb ik gelachen. Alsjeblieft. Dank u wel hoor. hoor. Fijn, dag mevrouw. <laughs> Stuk overlopen. Eh, dat ik toch geen horloge meer heb. Tja, en dan, eh, wie weet hoe ver dat nog van het station af is. Ergens moet ik het toch ook nog opknappen. Eens kijken. Hm, 35 finish. Hm, dat is goed voor een paar een klok. Al 512. voor Al twaalf. Al ik was nog van Münster. Half uur heb je weer deur? Besteus. Zie. Dankjewel. Münster. Meneer, hoe lang is het nog? Uh, zeven minuten. Oh, dank je. Zeven minuten? Dat is dus even over half twaalf. ik, ik kan het nog halen. Wie bent u? Uh, uh, goedemiddag, meneer. Ik kom uit München. Lohmann. Hans Lohmann. Uh, ik word hier verwacht om voor te zingen. Hmm. Uh, mijn naam is uh, Blücher. Oh, dank je wel. Uh, ja, ik, uh, ik heb van uw komst gehoord, ja. U komt voor u zingen, hè? Ja, maar, ja, ja. ja. Uh, voor het koel? Ja, ja, als u het schikt. Oh, nou, waar wilt u zingen? Uh, nou ja, klimt u maar op de bühne, hè? Ik, ik neem de vleugel wel in de is uh, mayor? Yeah, man, uh, What do you think of uh, Madamina Don Giovanni? Finally, mm. drop your look up. Arthur, let's go. Madamina, you, okay. you. <laughs> Mina, il questo delle the quest, Osservate, leggete con me Osservate, leggete con me In Italia c'è cento In Almanya du cento Cento in Francia du Pia de intendant. Blijft niet zo, vrouw van Woepertal. Oh, hebt uh, u ook een afspraak? Ook? Ja, is hier of is hier niet? De herintendant, wie uh, is in Bonn. En de generaal muziekdirector? Het afwezig, laat niet. Er is dus niemand. En wie zingt dat dan voor? en voor wie? Een van de Hollander, Lohaus of de bij Maar ik de buisje Ze laten een zanger uit Holland komen, ze laten mij komen en dan is er niemand. Komt de mensen nog uit Woepertal, maar... En kunnen we toch zomaar niet wegsturen. Ja, doen. wacht eens. Dat is Le Parallo? Mooi stuk muziek, meneer. Hebt u dat ook op uw repertoire? Ja, natuurlijk. Luister hoe hij zingt. Maar, dat is ook ja, oh, nou, dat is ik Heb is wel dat slechter ook dat is ook dat is eens dat is ook dat maar ook dat is ook dat is ook niet. wat een dat is ook dat is ook dat is ook dat is ook dat is is ook is is Alleen een assistent. Wie, wie, wie, wie bent u dan? Bent u. Die, op... uh, herr Lomas. komt uh, uh, u van die bühne? Ja, ja, nee, ja. U wist niet dat de, de bon zit. Nee. Dan gaan we aan de muziek director weg is en dat u dus hier maar voor de grap zingt. U zegt? Voor de grap? Ja, ook ik kwam voor Herr Gober. U bent ook uh, uitgenodigd, her. Uh... Blijft niet, het hoeppataal. Ach, u, u bent kunt her Leipnet. En u bent voor niets gekomen. Voor niets? Nou, dat staat toch te bezien. Ik had eigenlijk willen praten over mijn operaconcert van vanavond. Het laatste in dit seizoen. Ik zoek een vervanger, Bas Bariton. U kunt me natuurlijk niet helpen. Moeilijk, Herr Leibniz. Moeilijk. Ik, ik heb geen bevoegdheid. Ja, meer. mooi zo mooi zo. Bent u, Herr Lomas, vanavond vrij? Ja meneer, ja, meneer. Beheerst u de duetten en terzetten uit Don Giovanni, zo wat? Ja, Herr uh, Leibniz. Uh, tenminste, voor wat het waard is. Hè? Waar? 100 mark. 100 mark. Akkoord? Ja. U treedt vanavond op, een moeppertuin. Dat komen ze niet. Goedendag, ja. Goedendag, ja. Ja, dat ja, is me ook wat moois. Heer Leibniz. 752 kilometer gespoord en gelift. En geen geld. Geen engagement. <gülh> nou, gelukkig dat u me nog een snabbeltje bezorgt. Huh. Nee. Kunt u eigenlijk niet optreden vanavond dat u een plaatsvervangen zocht? Hm? Of uh, bent u soms hees? Ik hees. Wel nee? Nou dan, uh, dan kunt u toch uh, gewoon optreden? Ik optreden? Huh, ik ben geen zanger. Maar waarom heb je dan een plaatsvervangen nodig? Oh, ik ben geen zanger. Ik heb nooit gezongen en ik zal nooit zingen. Hm? Krijg dat nou toch eens in die dikke kop? Uh, maar uh, wat, wat bent u dan? Huh? Ik. Ik ben de intendant van de zedelijke Opera, de voetportaal. De intendant? Volgend seizoen, september aanstaande komt hij bij ons. Ah. Oh. Zeven uh. uh, op dat bed gaan liggen. Jongen, jongen, dan kan ik mijn partij nog eens even doorkijken. Een hotel. Heerlijk. Eh, nou, niet nog meer eens. Mm -hmm. eh, stroks een snobbel. Jongen, hoe is het mogelijk, hè? Eh, Ja, ik kom tenminste nog nog logies betalen. Terugreis. Hé, had ik nou maar wat te roken? Laat eens even kijken. Een koffer. Oh nee, jammer. Hé, wat is dat nou? Een envelop, gescheurd. Wat zit daarin? 75 markt. Hoe komt dat tussen mijn kleren? Lieve Hans, wat oh, is Van Bechthoven? Hey. Jezelf deze brief hoop wel op tijd vinden. En het reis Je was te trots om haar te vragen. We begrepen dat huis wel. Wat een fijne kerel is hij toch. Maar ik moest het eens weten. Ik stop er. Ik heb er al je moeite gedaan. En al die ellende voor niks. Voor niks. Nou ja. Wacht eens. Hey. Zo heeft die vent ook gelachen. Daar in eh. Uh, in Wanne Eikel, die wachtmeister. Natuurlijk. Die hebben natuurlijk mijn koffer doorgesnuffeld en die brieven opengemaakt. Mispunten. En die hebben dat natuurlijk geweten. Geweten? <lacht> ja. Oh, oh, oh. Dat, jongen, was er zo, zo'n lachen tijd. als ik ze dat verhaal vertel? En. Uh, Christine. Nou ja. En als klop op de vuur, wel eh, toch een engagement. Toch een engagement. Ik ga vrij gluiend messen, mijn messen in mijn brood. Oei, oh, hey, maar het viel weer mee. Hola, die jij. <laughs> wat heerlijk, wat fijn. fijn. ja, de reizende gezellen sprongen ook wel eens uit de wand. Kom, Lohman, Joe, zingen moet zijn. Goed zingen. Ik heb een glühend messer, een messer in mijn broost. Oh wee, oh wee, de snijdt ook die. De druk op de rots, zoot is, zoot is, de snijdt ook die. Afwacht nog de kernstas, afwacht nog de kernstas, die mij de roet. I'm gonna leave it.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 Haar vader Louis de Bree, haar moeder Mien van Kerkhoven-Kling, professor Bechthover van Heskes, een consulaire ambtenaar Johan Wolder, de wachtmeester Jan Borkus, een zakenvrouw met een auto, Vees Charone, van het Stadstheater van Münster, Robert Sobels, en Leibniz, intendant van de Stedelijke Opera ter Hoepertaal, Huyporgisand. In de overige van het kastje naar de muur figuren Barbara Hofman, Jan Borges, Alex Vaassen junior, Robert Sobels, Huip Horizont, Ellie Den Haring, Jos van Turenhout en Johan Wolder. Aan de vleugel Willy Francois. Verder werkte mede het omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. De regie had Leon Povel.